4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zometeen in vrijdagmiddag live politicoloog Alfred Pijper... over de vraag of Mark Rutte in Nederland wel of niet aan Europa heeft overgeleverd. Maar nu eerst het NOS-journaal met Gert Kluik. De Kremlin-criticus Michael Godorkowski is in Duitsland aangekomen. Het toestel met de voormalige oliemiljardairlanden in Berlijn. Op de luchthaven werd hij welkom geheten... door de Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Kenscher. Vanochtend was Godorkovski vrijgelaten uit een strafkamp in Karelië... dicht bij de grens met Finland. Kort daarvoor had president Poetin de vrijlatingsdocumenten getekend. Het is nog onduidelijk waarom Gorokovsky naar Duitsland is gereisd. Volgens het persbureau AP wordt zijn zieke moeder in Duitsland behandeld. Maar er zijn ook berichten dat de moeder van Gorokovsky in Rusland is. De man die in 2010 juwelier Fred Hunt uit Amsterdam... tijdens een overval doodschoot... heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Het Hof heeft hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Vorig jaar werd hij tot 18 jaar zelf veroordeeld. De straf valt lager uit omdat de man is vrijgesproken... van een overval op een massagesalon in Amsterdam... en van voorbereidingen voor een overval op een juwelier in Blijswijk. De verlichting op de snelwegen gaat weer branden tussen 9 en 11 uur 's avonds. Minister Schultz heeft dat besloten omdat vooral oudere mensen het eng vinden om over een donkere snelweg te rijden. Sinds september wordt op een deel van de snelwegen de verlichting om 9 uur uitgeschakeld om pas om 5 uur 's ochtends aan te gaan. Dat wordt nu dus 11 uur, minister Schultz. Voor een relatief beperkt bedrag uh, kon ik het uh, wel aanlaten, dat licht tussen 9 en 11. Daar zat hem niet te grote bezuiniging in. Als dat nou leidt tot meer veiligheidsgevoel en misschien zelfs tot meer veiligheid... Ja, dan dacht ik, laten we het dan maar gewoon aanlaten. Minister Plasterk wil opheldering van de burgemeester van Wassenaar... over de financiële regeling rond de zogenoemde sexrel in die plaats. Een oud-wethouder en drie raadsleden krijgen samen anderhalve ton van de gemeente... In ruil daarvoor moeten ze de zaak laten rusten... waarin de oud-wethouder wordt beschuldigd van een seksuele opmerking... tegen een van de raadsleden. De regeling leidde tot kritische opmerkingen in de Tweede Kamer. Minister dus Plasterk heeft burgemeester Hoekema nu gevraagd... waarom de regeling is getroffen. Ik, ik heb de burgemeester gevraagd om een ambtsbericht... en dat betekent dat ik precies dan door horen krijg wat er is gebeurd... en waarom dat geld zou zijn uitgekeerd. En, en dan kan ik daar een oordeel over vormen. De omstreden ex-neuroloog Ernst Janssen-Stuur mag nooit meer als arts werken. Dat heeft het Medisch Tuchtcollege in Zwolle besloten in de tuchtzaak tegen de voormalige arts. Vijf patiënten van Janssen-Stuur waren een zaak tegen hem gestart. Stuur mag van het college nooit meer terugkeren in het zogeheten BIG-register voor zorgverleners. Eén van de patiënten over de uitspraak. Ik ben zo ontzettend blij dat ja, de eerste slag, die hebben we gewonnen. En het gaat niet alleen om ons vijven. Maar hier is nu wel heel duidelijk dat het dus gewoon echt allemaal heel fout is gegaan. Ja. En ja, ik dat ben heel blij, heel blij. Fijn. Ik ga hele fijne kerst aankrijgen. Tegen Janssen stuur loopt ook nog een strafzaak. De uitspraak in die zaak is op 11 februari. Het weer, flink wat zon. Het is 6 tot 8 graden in de loop van de komende nacht. En morgen in het westen en noordwesten regen. En een stevige zuidwestelijke wind in het oosten en zuidoosten pas avonds regen. En het wordt morgen maximaal 7 graden. Bye. Verkeersinformatie van de AWB Wijnald Zwaan. Er zijn een paar ongelukken gebeurd en die zorgen lokaal toch voor veel vertraging. Onder meer in de Koentunnel op de A10 West richting Den Haag. De tunnelbuis is zelfs nu in beide richtingen helemaal dicht. Dus zowel aan de noord- als aan de zuidkant van de Koentunnel staan fides. Omrijden, omrijden is het beste via de Zeeburgertunnel via de A10 Oost. De A13 van Rotterdam naar Den Haag, tussen knopend Kleinpolderplein en Delft Zuid 7 kilometer. Drie rijstroken zijn daar dicht na een ongeluk. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Goud. Door de file op de A13 loopt het ook vast op de A20 in beide richtingen, bij Knopend Kleinpolderplein. De A13 vanuit Den Haag, bij Delft-Zuid 6 kilometer. A27, Breda richting Utrecht, bij Lexmond 7 na een aanrijding, de weg is daar weer vrij. De andere kant op tussen Everdingen en Noordeloos zelfs 10. Dan de A28, Amersfoort richting Zwolle, voor de afrit Epen 8 na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij.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 En welkom, hier weer vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met politicoloog Alfred Pijpers over de vraag of Mark Rutte... Nederland wel of niet uitlevert aan Europa. Bert Brussen over een PVV-sticker over Onne Hoes... en over de 188 miljoen van de Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst. Geef je mening door onze Twitteren, hashtag AfroVML. En als je uh, gaat kijken op je computer, tablet of smartphone... dan zie je de... Satire die nu gaat volgen, moet je gewoon even naar vrijdagmiddaglife.avro.nl. De rubriek over de nieuwe roman. We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar daar is hij dan. De nieuwe roman van Sander van Leeuwen. De talentvolle schrijver uit Garderen is weer helemaal terug. En net als zijn debuutroman is ook zijn nieuwe boek uitgegeven in eigen beheer. Sander, welkom. Dankjewel. Je nieuwe roman, De Berg en het Geluk, Achmea. Ja. Het ligt hier voor ons. Leg even kort uit waar het over gaat. Ja, het gaat over een verdwaalde monnik in de Zwitserse Alpen, Mathieu. En hij komt in een sneeuwstorm terecht, waardoor hij verdwaalt en dagenlang door de bergen zwerft door een uh, gebied, grauwbunde, dat overigens ook zeer de moeite waard is uh, toeristisch gezien. En het wordt een soort spirituele reis. Ik heb het uh, gelezen. Het leest inderdaad als een soort uh, romantische comedy. Ja. Uh, wat, ja, want op een gegeven moment dan komt hij zo'n beetje in een uh, existentiële crisis. Ja, hij gaat echt twijfelen aan bijna alles. Ook omdat hij eigenlijk niks bij zich heeft. Hè? Dus alleen een paar repen Sultana fruitkoek voor je dagelijkse hoeveelheid energie. Dus alle klassieke levensvragen komen in een totaal ander daglicht te staan, terwijl hij dus dagenlang daar rondloopt. En ja, hij heeft eigenlijk uh, nog gelukt dat hij wandelschoenen van perisport aan heeft, omdat de schoenzolen daarvan die passen zich aan, aan de vorm van je voet. En daardoor ervaart hij dus optimaal wandelcomfort en kan hij zich volledig concentreren op de spirituele catharsis. Ja, want misschien is het goed om nog even te noemen, het boek heet dus De Berg en het Geluk Achmea. Jouw boek wordt ook gesponsord, hè? Klopt. In totaal zijn er uh, 22 bedrijven en instellingen die het boek financieel hebben ondersteund. En daardoor ben ik dus niet afhankelijk van een uitgever of crowdfunding of wat dan ook. Dus ik heb me volledig uh, kunnen richten op het schrijven. Want uh, hoe werkt dat dan precies? Tellen die bedrijven dan nog bepaalde eisen over wat er in het boek uh, moet komen te staan? Nee, ik heb eigenlijk volledig carte blanche gekregen. En uh, daar ben ik wel blij om, omdat ja, ik ben schrijver, kunstenaar en dan wil je gewoon kunnen schrijven wat je wil. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want wat ook meteen opvalt als je het boek leest... het leest heel erg als een vervolg op je debuutroman De Berg en het Geluk... ABN Ambro. Ja. Is dat bewust? Nee. Ik begrijp de vraag. Ook dat ging natuurlijk over een verdwaalde monnik in de Zwitserse Alpen. Ja, ja daarom vraag ik het. Ja. ja, Dus in die zin kan ik me voorstellen... dat mensen het op die manier lezen. Maar ja, dit is wel echt een heel ander boek. De hoofdpersoon draagt andere schoenen. Hij uh, heeft een andere brilmontuur, goedkoper ook. En hij heeft gewoon een veel voordeliger levensverzekering... waarbij hij maandelijks tot wel 200 euro bespaart aan premie. Dat is het, niet niks. Nee. Want hoeveel boeken zijn er op dit moment al verkocht? Nou, het boek is niet te koop. Oh. Het hele project is volledig gefinancierd door advertentieinkomsten. Dus uh, mensen kunnen het boek gratis afhalen... bij 40 NS-stations door heel Nederland. Misschien uh, is het goed als je tot slot even een stukje voorleest. Dan krijgen de mensen een beetje een uh, beeld. Ja, dat is goed. Uh, even kijken hoor. Uh, oh ja, hier. De nacht bracht een klamme koelte over het dal. Mathieu keek naar het firmament en bedacht dat niets nog onontkomelijk leek. Het zachtjes ritselen van het gebladerte leek niet alleen hemzelf... maar ook de tijd te kalmeren. Het was alsof de oorlog van gedachten tot bedaren was getemd... met de weerwil van het onvermijdelijke. Mm. Mathieu dacht terug aan de grillen van de middag. Aan de overheerlijke Sultana fruitkoek die hij had gegeten. Wat gaf dat een energie? Niet alleen was de Sultana fruitkoek rijk aan antioxidanten en omega-5... Het was nog lekker ook. Sultana fruitkoek. Nu ook in de smaken aardbei, bosbes en blueberry. Opeens leek de wereld een gerustgestelde ballenbak van gemengde gevoelens. Alle zielenroerselen leken spontaan samen te komen... en Mathieu voelde dat de toekomst onzeker was en altijd onzeker was geweest. Mooi. Juist daarom had Delta Lloyd hem een voordelig spaarplan aangeboden. Delta Lloyd pensioensparen, waarin je ruimte maakt voor nu... en zekerheid houdt voor later. Want later begint vandaag. Delta Lloyd. Sander van Leeuwen, dankjewel. Diederik Smit en Rosa Reuter. Mag de Europese Unie binnenkort aan Nederland en andere leden van de Europese Unie maatregelen opleggen om een bijvoorbeeld te groot, tekort weg te werken. Daarover praat de Europese Raad deze week. En Mark Rutte is door de Tweede Kamer met de opdracht naar Brussel gestuurd... om te voorkomen dat de Europese Commissie... bindende contracten kan afsluiten met lidstaten. Aan tafel Europa-deskundige en politicoloog Alfred Pijpers. Welkom. Dank u wel. Eh, ook aan tafel Bert Brussen. Eh, geen eurofiel, toch Bert? Niet bepaald, nee niet bepaald. Om het maar zacht uit te drukken af het pijpers. De Europese Raad vandaag onderhandig gisteren en vandaag bespreekt die contracten. Over wat voor contracten gaat het? Het gaat over uh, zogenaamde bindende contracten tussen de Brussel en, um, en, de, en de regering in Den Haag, ook andere nationale regeringen die uh, Brussel de, uh, de mogelijkheid geven om in te grijpen in onze nationale begrotingen. Dus wat wij uitgeven voor onderwijs of voor pensioenen of voor kinderbijslag of voor studieleningen of voor het openbaar vervoer. Daar wil Brussel steeds meer greep op krijgen. En uh, het is wel heel erg belangrijk dat dus in Den Haag... en ook onder dit publiek wordt nagedacht, van, moet dat wel? Moeten wij wel die kant uit gaan? Ja, want dan hoeven we niet zo'n pensioenakkoord te sluiten... dan krijgen we vanuit Europa te horen. Wat je krijgt, de, eigenlijk wordt uh, de kern van het nationale begrotingsrecht... dus de kern van onze parlementaire democratie... ja, die wordt een beetje uitgehold, stapje voor stapje uitgehold... door de maatregelen die in Brussel worden bedacht... en ook worden ingevoerd... En uh, dan mag je wel zeggen dat uh, ons politieke leven een beetje armoediger wordt. Dan want is het, want dat... uh, de Tweede Kamer en, en, en Rutte staan dan als die contracten worden, inderdaad worden afgesloten buitenspel? Nou, dat wordt, dat wordt ontkend door de heer Rutte en door de, door de heer Timmermans. Maar het is wel zo dat als je natuurlijk, dat zegt het woord het ook al, he, ze zeggen: eerst was het niet bindend en dan was het. Uh, maar een contract is een bindende overeenkomst tussen twee partijen. En, uh, dus als je dat tekent, en dat is wel de bedoeling... dat je dat gaat tekenen, dan, uh, dan zit je daaraan vast. Dan kun je nog wel veranderingen aanbrengen... maar dan moet je eerst naar Brussel toe om die veranderingen aan te brengen. Dus ja, we Rutte, hebben... Rutte zegt inderdaad, het loopt niet zo'n vaart. Hè. Eerst probeert hij geloof ik het heleboel uit te stellen. Maar, en dan nog zegt hij, als die contracten al tot stand komen... we kunnen nooit worden verplicht om ze te sluiten. En dan nog, ook als we ze gesloten hebben... is er de Tweede Kamer die iets moet zeggen. Ja, dat is een beetje het idee wat naar buiten wordt gedragen. Dat de, de, de Tweede Kamer staat... Er geen generaal heeft eerste en het laatste woord. Ja. Zo hoort het ook in onze democratie. Maar, ik, maar nogmaals, als je een contract sluit, een overeenkomst over uh, de onderdelen van je nationale begroting, de keuzes die wij willen maken in de miljoenennota bijvoorbeeld, of in een regeerakkoord, moet je eerst naar Brussel en zeggen nou, vinden jullie dit goed, kun je natuurlijk over en weer kun je dan de zaken aanpassen. Maar als je dan je handtekening hebt gezet, ja, dan heb je natuurlijk dan je. en is het logisch dat je dan niet meer als er in de maatschappij in Nederland een maatschappelijk protest komt, als student in opstand komen of als. Uh, laten we zeggen, de, de, de, de, de zorgtoeslag uh, niet, niet in, voor elkaar en dan is. Dan moet Rutte zeggen: ja, sorry, maar we, hebben, we staan voor de afspraak die we hebben ondertekend. Nou, dat gaat wel het geluid worden in de Tweede Kamer als dat zo doorgaat. Hè. Het is nog niet zover. De, het stappenplan dat de heer Van Rompuy heeft uitgedacht gaat minder snel dan wij gedacht hadden. Maar het, is wel, het zit in de pijplijn. Het is de bedoeling dat stap voor stap uh, Brussel meer uh, greep krijgt over onze nationale begrotingen. En het probleem is dan, ja. Ja, wat, wie dekt dat dan uh, in de democratische zin? Hoe wordt dat afgedekt? Kijk, het Europees Parlement neemt dan heel geleidelijk aan die rol over van de Tweede Kamer. Maar die, het Europees Parlement heeft het bezwaar dat er voor 95% zitten daar niet Nederlanders in. Ja. Dus hoe kunnen die nou in grote meerderheid ons vertegenwoordigen. Ons vertegenwoordigen en gaan bepalen in laatste instantie hoe, wat wij willen uitgeven aan ons onderwijs of openbaar vervoer of aan de infrastructuur. Ja, los nog even van het toch iets minder democratische gehalte van het Europees Parlement ten opzichte van van de nationale... Nou ja, ze hebben wel bevoegdheden ook voor het, zeg maar, het hele handelsverkeer... en de regels voor de gemeenschappelijke markt. Daar heeft het Europese parlement een nuttige taak. Maar voor de inrichting van onze nationale begroting... Waar, waarbinnen wij onze keuzes maken voor de Nederlandse samenleving... is het heel moeilijk om die bevoegdheden over te dragen... naar een gezelschap van bijna 800 personen... Hm. dat in grote meerderheid onze cultuur niet kent... onze taal niet kent en onze tradities niet kent. Ik zie kent. bij Brussel hard ja knikken. Ja, precies. Knik. Ja, dit, dit, dit, niet de lading waarom je geen eurofiel zou moeten zijn. Wilt u zelf niet het parlement en Nu zou een leuke nieuwe Nigel Farage zijn, misschien wel. U bedoelt het Europees parlement of in de Tweede Kamer? Nee, Europees parlement. Het Europees parlement. Nee, ik zou het zelf ook niet. Ik heb er geen belang geen ambitie. voor. Het is echt wel een parlement dat nuttig werkt voor, voor die handelstechnische regelgeving. Landbouw, transport, douane-Unie, gemeenschappelijke markt. Noodzakelijk voor de producten. Voor al die beetje economische spullen. Maar voor de keuzes die wij maken in Nederland en die wij belangrijk vinden vanuit onze prioriteiten. En eigenaardigheden. Ja, dan moet je bij de. Dat is het kloppende hart van onze democratie. Nou ja, laat ik in dit gezelschap kamer. dan toch een beetje eurofiel spelen. Misschien voorkomt uh, zo'n contract. misschien voorkomt zo'n akkoord. dat we miljarden in Zuid-Europese landen moeten pompen. Nee, het is omgekeerd. Het is wel de bedoeling dat die contracten. Uh, uh, proberen. Uh, er zijn nu al aanbevelingen in die richting. Hè. De commissie, de Brussel, mag nu al aanbevelingen doen. Maar die zijn nog niet zo bindend. Het is nu de bedoeling, natuurlijk. Het is onderdeel van die monetaire unie. dat landen niet uit de band springen. Dat ja, zij niet te veel buitensporige tekorten opbouwen. Dat zij op alle mogelijke manieren hun economie. Maar als ze dat, wel doen, als ze dat wel doen, dan moet je toch uh, afspraken kunnen maken dat ze dat tekort weer opbouwen. Ja, wegweven. maar je zou dan. Nou ja, goed, het gaat ook in de richting uit dat landen die dus, uh, zich niet aan het boekje houden. en die buitensporige tekorten. En en ellende veroorzaken, dat je alleen die aanpakt. Dat heeft de heer Rutte ook wel eens gezegd. Het gaat niet over ons, maar het gaat over ja. Zuid-Europese ja. landen. Ja, maar u maar, denkt maar, dat het maar, ons ook kan treffen? Nou ja, wij zitten, we, ons tekort is hoger dan ja. de, de afgesproken 3%. Procent. Ja. En als het uh, fout gaat in Nederland op alle mogelijke manieren... Kijk, nu kijkt Brussel al heel scherp naar onze huizenmarkt... en naar onze hypotheekrenteaftrek. Mm. En uh, er kunnen meer sectoren zijn die bij ons uh, zwakker... Uh, en dan is toch de vraag, weten nu de mensen in Brussel en in het Europese parlement het beter dan wij? Of hebben wij genoeg aan een paar uh, duidelijke aanwijzingen... en een goede discussie? Dat is allemaal prima. Er zijn meer internationale organisaties die ons wat dat betreft de les leggen. Nee, en Het grote probleem is, al weten die mensen daar meer... wat weten wij van die mensen? Dat, dat is wat, wat ik heel erg mis. Hele tijd die in het Europese parlement ja, zitten. Dat zijn mensen die ja? soms ook ineens nee. dingen beslissen... waarvan ik denk van, hallo? Maar jij kent ook niet maar... alle Tweede Kamerleden, toch? Nou ja, maar toch die wel? zie je voorbij komen. Oh. Die zitten nog in de programma. En die, die kun je nog benaderen, laat ik het zo zeggen. En wat meneer ook al zegt, die, in, in, in het Europees parlement zitten ze in fracties... die voor een gedeelte bestaan met mensen waar je überhaupt niets meer hebt. Kijk, het, is, het is logisch dat je in een gemeenschappelijke economische ruimte... zoals de Europese Unie, gemeenschappelijke regels maakt. En dan is het ook logisch dat dan voor die gemeenschappelijke handelsregels... en de landbouw, wat ik zei, douaneunie... dat je dan als Tweede Kamer natuurlijk niet in meerderheid bent. Dat is wel logisch. Uh -huh. Maar als het gaat over ons eigen geld... Dan moeten we dat zelf op aan. nationale begroting zijn nationale belastingmiddelen die wij zelf hebben opgehoest. We gaan kijken of het Rutte lukt, want hij is wel met die opdracht naar uh, Brussel gestuurd. Uh, uh, en we zullen zien wat het resultaat is. Zal wellicht vandaag later ook nog bekend worden. To voor dit moment, Alfred Pijpers, dank. Zometeen gaan we de week ook doornemen met Bert Brussen... nadat we weer gezwongen, gezwinkt, gezwat, ge weet ik veel wat hebben... op de muziek van Lakes and Brains. Ja. Yeah. Yes. Radio A Flameshare. Licks and brains. Fijn takkel zonder schoon. Vitje mooi. Je staat Het is kerst. Ik ga eerst met de buurman langs en neem een cake mee. Daarna lang de overdenk. neem ik je mee mee. Koude winternacht, op een, koude op een koude winternacht, koude winternacht. Loopt het anders dan ik daag. Voor koude winternacht, koude winternacht. Ik op een koude winternacht. Heef dus mijn gestboom afgevraagd? Hé, hey. ik hoor de engelen zingen. Ik hoor de engelen zingen, ik hoor de engelen zingen. Oh, oh, denne Hoor jij de engelen zingen? Oh, denne Hoor jij de engelen zingen? Oh, oh, denne boom. Oh, denne Tot overmaat, geen nee. ramp, de kokkoem was aangebrand Dus bestelde maar een pizza die toen maar niet kwam Het is kerst, dat is mooi, het is nou eenmaal zo Maar kerst is geen kerst zonder echte kerstboom Ik zag een engel zitten op een hele hoge dag. Die taak brak af, die engel viel op de graag Kerstmannacht, wat er... Wat is er nou aan de hand? De kerstmom die staat in brand. We sturen een ambulance voor die engel. Mond op mond, beademing. Kom eens op, daar gaan we weer. Jij moet vliegen, engeltje, want zonder jou is er geen zweer. Mond op mond, beadem Kom eens op, daar gaan we weer. Jij moet vliegen, engeltje, want zonder jou is er geen zweer. Ik hoor de engelen zingen. Ik hoor de engelen zingen. Hoor jij de engelen zingen? Hoor jij de engelen zingen? Dat zei de ambulance van de engel weer op gang Je voelt de ambiance, dus iedereen moet zo dans. Het is kerst, dat is mooi en het is nou eenmaal zo Want kerst is geen kerst zonder engel in de boom, engel in de boom Kerst is geen kerst zonder engel in de boom, engel in de boom, engel in de boom Kerst is geen kerst zonder engel in de boom, engel in de boom, engel in de boom Kerst is een kerst zonder engel in de boom Engel in de boom, engel in de boom, Kerst is dit gast onder, en onder engel in de boom, engel in de boom, Brother. engel in de boom, gast is dit gast the in de engel in de boom, choices, engel in de boom, gast is en the engel in de boom. De kerst allemaal. Zo worden de kersttraditionals traditionals voor de kinderen ook weer leuk. Licks and Brains met een eigen tijdse uitvoering van o Denneboom Rap door Vlijm Scherp. Hoofdredacteur van De Post Online en ook nog aan tafel politicoloog Alfred Pijpers. Uh, Bert, we gaan met een sticker beginnen. Oh ja, we kunnen wel even met de PVV sticker beginnen. Ik dacht we beginnen met 188 miljoen van Pieter Mag ook wat jij wil. Uh, uh, net was net bekendgemaakt dat er weer te veel geld is uitgegeven en weer teruggehaald. Er gaat nu nog steeds van alles mis. Hier in Amsterdam. Hier in Amsterdam moet ik nog even uitleggen wat er gebeurd is. Nou, uh, uh. heel kort. Ja, ja, nou, de gemeente had per ongeluk 188 miljoen overgemaakt. Dat bijstandsgerecht was een toeslag en had eigenlijk 18,8 miljoen moeten zijn. Kan gebeuren, foutje. Dat is allemaal weer teruggehaald. Alleen wat er is gebeurd is dat uh, de banken in de opdracht van de gemeente direct al het geld weer terug hebben gehaald. Er waren mensen die waren zo eerlijk omdat te veel geld op hun bank direct terug te storten. die Bij die we het geld alsnog terughouden. Dus er zijn mensen die staan 30.000 euro rood. Kort, ja. uh, vandaag bleek dat er uh, dus mensen... die hebben uh, wat ze rood stonden... weer teruggekregen. Plus het totale bedrag. En dat is dan weer afgeschreven. <laughs> en toen kregen ze het weer terug. En, en het gaat maar door. En het is een wordt een wordt uh, ongelooflijk. Uh, uh, ja. uh, Pieter Hilhorst, de wethouder, is verantwoordelijk... voor deze zaak. Voor deze uh, faal waar nou, eigenlijk nog niemand helemaal weet... Uh, waarom dat fout kon gaan. Hij heeft een en, motie dus, van wantrouwen overleefd. Hij was een kleine motie van uh, CDA en, mm. en SP. Of ja. CDA en D66? naar nee, SP geloof ik. Uh, heeft hij wel overleefd. Maar als het zo doorgaat... wordt het wel heel moeilijk. Maar ze zitten in een probleem. Want als ze hem nu wegsturen... dan ze zitten vlak voor de verkiezingen nog een paar maanden. niet op, ja. Uh, dus laten ze hem nu maar bungelen. Wat natuurlijk wel weer zo leuk is... voor de oppositiepartij. Maar ja. ik, het, ja. uh, het moeilijke van het hele verhaal... vond ik uh, hoe het kan dat... Uh, banken zomaar op rekeningen mogen inbreken. Ik heb overal gebeld ook... Met de, de, Om dat geld weer terug te krijgen oh, te Want dat is wat er gebeurt. Dus, hè, dat geld is niet door de bank... Of door de gemeente teruggehaald, maar door de banken ja. op, op een tijdelijke rekening gezet, en dat wordt dan weer teruggestort naar de gemeente. Wat er is gebeurd, is dat de gemeente hebben gezegd tegen die banken: we hebben fout gemaakt, kunnen jullie dat herstellen? Uh, en dat betekent dus dat uh, de banken hebben op, we zijn meer dan 4000 rekeningen hebben, echt hebben Er gewoon geld van je rekening. Letterlijk aan. ingebroken, want het kan niet. Je kan niet zomaar 30.000 euro rood staan. verbaast mij eigenlijk niks, hoor. Maar... Tenzij de bank zegt van ja, maar wij hebben daar verder schijt aan. We gaan dat geld toch van je rekening halen. Ja. Uh, ik heb er ook over gebeld, en uh, de vereniging van de Nederlandse banken zei ook van ja, dit is een uniek geval. We zagen dat als onze maatschappelijke plicht. Maar het is toch, en dat zie je nu met mensen die nu al vijf dagen 30.000 euro rood staan, die dus helemaal niets kunnen. Uh, het is toch een beetje alsof de overheid je huis binnenkomt, je huis leegtrekt en zegt van ja, sorry, we zagen dit als een unieke zaak. En, Alfred Peppers denkt er ook zo... Hm. Het is natuurlijk een, een, een, een beetje een dramatisch gedoe. Het geeft aan hoe het financiële management in deze stad wordt beheerd. Dus dat is wel nee. echt zorgelijk. Het is ook wel zo dat als je zelf, als iemand geld van mijn bank haalt... via, via automatische incasso... dan mag je ook altijd weer terugmaken. Ja, dat is ja, dus toneren, ja. Maar dat is dus tussen, tussen consumenten. Jij hebt het recht om binnen 56 dagen ben je dat terug te krijgen. Ja, precies. Ja. Maar dat dus kun je zo... dan een bank die van jou... Want een bank is niet gerecht om tussen twee mensen te komen. Ja, maar dat, dat doet die bank dat toch ook? Als er iemand een automatisch inkomst... Ja, ja, ten onrechte. Maar dan kun je het zelf. Dan kun je als consument kun je het laten stoneren. Er le is gewoon mm. een Europese wet. Een Europese wet is daarvoor. Ja. Dat je dat als, als consument dat terug kan halen. Maar in dit geval is er waarschijnlijk... Ik heb het niet nagedacht, er zal vast een hoogleraar... of een dissertatie komen die dat gaat uitzoeken. Het zou mij niks verbazen als achteraf blijkt... dat wat de banken hebben gedaan eigenlijk helemaal niet mag. En daar... Ik ben benieuwd. Het is wel geld van ons allemaal... waarvan het ook wel weer goed is dat het terugkomt. Ja, de dagrente was duizend euro. Nou, het is ook merkwaardig dat mensen die dat geld hebben... uitgegeven en doorgegeven aan vrienden... het schijnt ook gebeurd te zijn... dat die eigenlijk niet zo vreselijk hard worden aangepakt. Volgens Ik mij is dat misschien... Je zou, je zou kunnen je afvragen... is daar geen sprake van heling? Hè? Als je, uh, het is niet als van jou... Ja. Als arme sloeber opeens met 5000 euro bij de buurman komt. Zeg, eens, ik heb een, een kerstpresentje. Wat vind jij ervan? Het wordt, het wordt vervolgd. Wil, okay. wil jij, nou ja, tenzij je erover nee, wil. Nee, maar je, je, je wil ja, ook ik nog kan andere nog dingen. heel lang over doorpraten. Ja. Maar de, die, die, dit is inderdaad wat ik wilde vertellen. Nee, ja, de wilde stikken. De uh, wilde dus kwam met, met, met een sticker. Het stond overigens al maanden op de site van de PVV. Uh, de, de Arabische oh, ja? letters. met uh, wat is het, de Koran is gif en de profeet een misdadiger. Uh, uh, een crimineel. En, uh, ja. Het is niet waar daar is allemaal Martin Bosma lol uh, doorgaans. En uh, die heeft nu ineens bedacht van, weet je, laten we er een stikker van maken. En uh, ja, het, wat het raar is dat zelfs Wilders ook zegt van, nou, ik wil alleen maar provoceren. En nou, ja. Ik wil alleen maar provoceren. Maar, ja. iedereen, maar ze laten zich ook zo ontzettend <laughs> makkelijk provoceren. Dat is echt, ik vind het echt verbijsterende, de reacties. Dat ik, dacht ik echt van, nou ja. Ja, ja maar dat is ook wel kinderachtig. Dan gaan ze provoceren en dan zeggen ze tegen degene die zeggen, ja, maar dit is provocatie. Zeggen ze, ah, je trapt erin. Ja, maar, ik, ja, maar goed, waar, waar maar je weet van tevoren dat het met zoiets komt. niet reageren. Komt. Nou, in elk geval milde. Ik vond sommige reacties... vond ik echt dat ik dacht van... Nou, ik Onverstandig, ervoor van Timmermans en Rutte en zo. Nou ja, gelegen. zij willen zich nu echt heel goed indekken tegen uh, kritiek vanuit het buitenland. En hebben een, een hele duidelijke streep in het zand getrokken. Uh, uh, het is een beetje jammer eigenlijk dat de wet op de godslastering uh, bijna is ingetrokken. Want uh, anders had je hier toch achter, mee achteraan kunnen gaan achter zo'n zaak. Maar die werd is ingetrokken beschadigd... omdat je altijd nog volgens de wet niemand uh, nee, uh, mag beledigen. Het zou nu gegooid kunnen worden over de boeg van uh, discriminatie ja. van bevolkingsgroepen, Befruimd. van bepaalde religies. Dus dat moet je dan, dan maar zien. Maar uh, dat geeft dus wel aan. Maar de regering heeft nu gezegd... Dat, en ook dat is ten opzichte van het buitenland wel verstandig. Je hebt nog één minuut voor Onderhoes. Oh, Of zullen dat we die al, gewoon niet bespreken? Ja, dat is al heel kort voor uh, Onderhoes. Nee, ja, voor mij heeft die helemaal niet te bespreken. Ik bedoel, daar hebben we allemaal... Ik vond toch een beetje Gordon 2 weer. Het is, uh, <laughs> Gordon weken Gordon 2. en Chinezen, op komt ja. Onderhoes. Uh, maar het, ja... Jezus, ik vond wel dat de landelijke media... stonden weer massaal in de rij bij Maastricht... om het uh, verslaan van Onderhoes. Die, uh, nou ja, die gemeente had nam uh, het ook zo serieus. Hè? Nou, nogal. Ik geloof dat D66... zelfs nu heeft voorgeschreven wat Onderhoes... allemaal wel niet mag in zijn privéleven. Dat leek me toch heel raar dat je door Gelukkig D66... D66 mag je oh, maar uh, hij heeft een soort waarschuwing gekregen. Als er nog eens wat gebeurt... Als u nog een keer hebt gerinde zitten, ja. dan. Uh, oh, ik begrijp dat er nog meer Toyboys komen. Niet meer in het openbaar zoen. We, uh, we gaan het ongetwijfeld vast wel weer horen. Als hij het doet, ben ik bang. Maar uh, ja, tot zover. Dankjewel, Bert Brusse. Dank ook, Alfred Pijpers van uh, Klingendaal. Nog even de huishoudelijke mededeling: dat uh, volgende week weer de laatste vrijdagmiddag live maken. Vanaf 1 januari namelijk staat Radio 1 vandaag. Susanne Bosman, Bas Verwerven en ik zelf presenteren dit dagelijkse nieuwsprogramma. Van maandag tot en met donderdag vanuit Hilversum. Of vrijdag gewoon hier vandaan uit Amsterdam. Verlopen verlopen vanuit de kroon, Radio 1 vandaag. Nieuws, achtergronden, live muziek blijft ook. Van smiddags twee uur tot half vijf. U blijft dus ook welkom op die vrijdag hier in Amsterdam. Zo direct, het Radio 1 -journaal. Bert van Sloten, wat gaan jullie doen? Ja, wij blijven ook om half vijf, Jan. Dan vul ik je meteen eventjes aan. Ja. Um, wat gaan wij doen? Wij gaan het onder andere hebben over de trainer van MVW. Die is opgestapt na bedreigingen. We spreken met de voorzitter. We gaan ook bellen met de tijdelijk zaakgelastigden in Zuid-Soedan. En we hebben natuurlijk aandacht voor Gorakowski. Die vandaag is vrijgelaten en meteen op het vliegtuig is gestapt. Dat allemaal Jan in het uh, NOS Radio 1 journaal. Gepresenteerd door Bert van Sloten. Dit was Vrijdagmiddag Live. Ik dank Licks and Brains nogmaals voor de muziek. Het zal nog wel even duren voordat ze alles ingepakt hebben. Ik dank het publiek hier voor de aandacht. En natuurlijk u thuis voor het luisteren. Het is half vijf het NOS Journaal Gert Kluik. Dit is Radio 1. Nederland mag de genocideverdachte Jean-Claude I. uitleveren aan Rwanda. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Rwanda wil de man berechten omdat hij betrokken zou zijn geweest... bij de genocide op Toetsies in 1994. De Rwandees ontkent betrokkenheid bij de Volkerenmoord... en hij is bang dat hij geen eerlijk proces krijgt. De Kremlin-criticus Michael Godorkowski is in Duitsland aangekomen. Het toestel met de voormalige oliemiljardair Landen in Berlijn. Op de luchthaven werd hij welkom geheten... door de Duitse oud-minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich Kenscher... Vanochtend was Godokovski vrijgelaten uit een Russisch strafkamp. De vervoerde Arriva zet vanwege de actie Sirius Request... extra treinen in van en naar Leeuwarden. Ook worden de treinen die al stonden ingepland verlengd. Woensdagavond, na de start van de actie met het glazen huis... konden reizigers maar moeilijk uit Leeuwarden vertrekken. Veel treinen zaten overvol, waardoor mensen op het perron achterbleven. Serious Request zamelt dit jaar geld in voor het Rode Kruis... voor de bestrijding van Diarree in arme landen. Op Ter Schelling is een dode haai aangespoeld, een ruwe haai van 1,20 meter. Het gebeurt zelden dat haaien aanspoelen op de Nederlandse stranden. Ecomare spreekt van een bijzondere vondst. Een ruwe haai kan zo'n 2 meter worden. Ze zwemmen wel vlak voor de kust, maar zijn beslist niet gevaarlijk voor mensen, zegt Ecomare. En dan het weer in de loop van de komende nacht en op morgen gaat het in het westen en noordwesten regenen. Aan zee neemt de wind toe tot soms stormachtig, winddag 8. In het zuidoosten en oosten blijft het morgen overdag vrijwel droog en valt vooral s avonds regen. Het wordt morgen maximaal 7 graden. ANB Verkeersinformatie. Het valt op zich mee met deze avondspits. Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Het ging onder meer weer mis in de Koentunnel. Op de A10 West richting Den Haag. Daar is een auto over de kop gevlogen. De weg is naar het zuiden helemaal dicht. En dat veroorzaakt een behoorlijke file aan de noordkant van die tunnel. Omrijden is het beste advies. Dat kan via de Zeeburger Tunnel. De A10 Oost. De andere kant op richting Zaanstad was de tunnel ook even dicht. Dat had te maken met hulpdiensten. Maar daar is de rijbaan inmiddels weer vrij. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat de langste file van dit moment. Voor Maastricht 7 kilometer. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Harderwijk en Elspet Vijf door een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij.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 Een hele goede middag. We variëren een beetje zo vlak voor de kerst op het thema oorlog en vrede, Een beetje verzoening. Daar past het vrijlaten van Gordokowski bij. Hij is ondertussen in Duitsland. Maar Sabril is al helemaal in kerststemming. Hij gaat kerstliedjes oefenen met Rotterdamse kinderen. Minder kerstig is het feit dat de trainer van MVV is opgestapt na bedreigingen door supporters nadat de Maastrichtse ploeg verloor in de bekercompetitie van JVC Kuik. Een dag. Het was een inktzwarte dag voor de trainer. We bellen zo met de voorzitter. We bellen ook met zuid soedan Nou, beter gezegd, we bellen met Ethiopië. Want daar is ondertussen het vliegtuig geland... met aan boord Nederlandse evacuees. <tik> Maar eerst de beroemdste gevangene van Rusland, want zo mag je hem toch wel noemen. De zakenman Michael Gorokowski. Vandaag mocht hij onverwacht het strafkamp waar hij zat verlaten. En wat deed hij? Hij stapte op het vliegtuig naar Duitsland. Correspondent Wouter Meijer is in Berlijn. Wouter, hij is inmiddels in Berlijn geland. Maar waarom kiest hij voor Duitsland? Is daar iets over bekend? Het nee, heeft waarschijnlijk te maken met zijn moeder... en ook met de Duitse bereidheid om bij deze reis actief te helpen. Eerst die moeder. Er was eerst de verklaring dat zijn moeder hier in Berlijn... in het ziekenhuis ligt. Ze wordt hier behandeld voor kanker. En de toestand van zijn moeder is ook de reden... die president Putin gisteren heeft genoemd als reden voor die gratie. Intussen is duidelijk dat zijn moeder in Rusland is. Kennelijk is de behandeling beëindigd. Uh, ze is intussen uh, eerder deze maand uit het ziekenhuis hier ontslagen. Het kan zijn dat Gordokowski dat niet wist. Dat dacht dat zij in Berlijn was. Of dat het in ieder geval gebruikt is als reden om ze... Snel mogelijk weg te komen, naar Duitsland te gaan... want intussen heeft de vader van Gordorkowski ook in Rusland gezegd... dat hij en zijn vrouw morgen vanuit Moskou naar Duitsland komen. Dus dan zijn ze hier in ieder geval herenigd. Ja, we hoorden net in het nieuws van Gert Kluk... dat hij daar is ontvangen door de oud-minister van Buitenlandse Zaken... Hans-Dieter Kentje. Waarom stond Kensje met name hem op te wachten? Nou ja, kennelijk is deze reis al iets langer gepland dan sinds gisteren. De Duitse omroep ARD meldt intussen dat Genscher, minister van Buitenlandse Zaken, in de jaren 70 en 80, dat hij al twee jaar lang contact heeft met de advocaten van Khodorkovsky ze adviseert. En ook dat Genscher persoonlijk met Poetin heeft gesproken. De Duitse ambassade in Moskou heeft hem ook onmiddellijk een visum gegeven vandaag. Iets waar een normale Rus heel lang op had moeten wachten of heel veel moeite voor had moeten doen. Dat krijg je niet zomaar. Genscher heeft ook het privévliegtuig geregeld van een bevriende ondernemer. Daarmee is Godorkov opgehaald en intussen dus in Berlijn aangekomen. Op de luchthaven Schönefeld bij Berlijn inderdaad door Genscher ontvangen. Dus dat wijst er wel op dat het al langer gepland is... want anders had het nooit zo soepel en snel kunnen gaan. En staat Genscher voor meer? Staat hij bijvoorbeeld ook voor Angela Merkel? Nou ja, dat is waarschijnlijk de kwestie... dat uh, Merkel en de Duitse regering uh, hier niet al te duidelijk achter willen zitten... Merkel heeft al gezegd dat ze blij is dat Ghodorkovsky vrij is. Maar het is natuurlijk duidelijk dat op de achtergrond de Duitse regering volledig meewerkt. Hè, met adviezen wat hij makkelijk krijgt. En dus ook via Genscher, die als oud minister goede diensten kan verrichten. maar op zijn 85ste zelf geen actieve rol meer speelt in de politiek. Ja, en wil Ghodorkovsky trouwens in Duitsland blijven? Is daar dan iets over bekend? Nou, men gaat ervan uit dat hij uh, vrij snel door zal reizen naar Zwitserland. Daar heeft hij geld op de bank. Of in ieder geval had hij dat. Uh, dat is waarschijnlijk ook een reden geweest om meteen Rusland te verlaten, omdat hij daar natuurlijk geen cent meer heeft. In Zwitserland waarschijnlijk wel. Twee jaar geleden stonden hier in de krant berichten uh, over die gelekte gegevens van Zwitserse banken. Hè. En onder andere de naam van Goddarkovski stond daar ook bij. Hij zou toen tussen de 15 en 20 miljoen euro op Zwitserse rekening hebben gehad. En voor hem is te hopen dat daar nog iets ligt van dat geld. En het Russische persbureau Ria meldt zojuist dat de vrouw van Goddarkovski ook in Zwitserland is. Dus dat zou natuurlijk een reden te meer zijn om daar naartoe te gaan. Dankjewel Wouter Goddarkovski dus. Tien jaar geleden gearresteerd vanwege belastingontduiking, fraude en verduistering. Hij was toen de rijkste man van Rusland. Michael Godorkovsky zat al in zaken toen de Sovjet-Unie nog bestond. In 1987 richtte hij een bank op. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in de wilde jaren 90... kocht hij massaal aandelen van staatsbedrijven. Die werden in die tijd voor een schijntje geprivatiseerd. Zijn grote slag sloeg hij toen hij Yukos opkocht. Het werd het op een na grootste oliebedrijf van Rusland... We hebben de beste mogelijkheden van heel het land, zei hij bij een fusie. Maar toen Poetin aan de macht kwam, raakte hij in de problemen. Godorkovsky steunde liberale politieke partijen... en daarmee haalde hij zich de woede van het Kremlin op de hals. Een dief hoort achter de tralies, zei Poetin over hem. zitten in de En in het van Volgens de rechtbank is Godorkovsky schuldig aan grootscheepse diefstal. Poetin zei het een paar jaar geleden nog. Ben de Jong is Rusland-deskundige... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. En nou heeft Godorkovsky toch gratie gekregen van diezelfde Poetin. Waarom zou Poetin dat nou hebben gedaan? Ja, er wordt uh, toch vrij algemeen aangenomen dat uh, Poetin dat gedaan heeft. Uh, uh, overigens waarschijnlijk dus ook gratie bijvoorbeeld... aan de meisjes van uh, Pussy Riot. En de, dat uh, komt er als het goed is ook nog aan. Maar dat Poetin nu gratie heeft gegeven aan Gordokowski... in verband met uh, de komende winterspelen in Sochi. Hè, dat die van uh, gezeur van uh, westerlingen... en van westerse mensenrechtenorganisaties uh, als het ware af wil zijn... door een aantal belangrijke gevangenen... waar men zich in het westen over het algemeen nog wel druk over maakt... Uh, vrij te laten. Ja, want er is altijd veel kritiek geweest op uh, de veroordeling van Gordokowski. En was dat nou eens helemaal terecht? Want Poetin zegt het is een boef. Nou ja, kijk, er lopen in Rusland wel meer boeven rond die niet achter de tralies zitten. Het punt is, kijk, is opgekomen in, in dat groepje van oligarchen, zoals ze genoemd werden in Rusland in de jaren negentig. En die mensen waren over het algemeen niet brandschoon. En je kon in, in die Wildwest-atmosfeer van politieke en juridische chaos in Rusland, kon je je eigenlijk alleen maar handhaven als je bereid was af en toe wat smerige dingen te doen. Ja, dus, en dus het was uh, geen onschuldig lammetje. Ik, ik denk niet, ik denk niet uh, als je kijkt uh, naar de jaren negentig dat, dat, dat je kunt zeggen dat uh, Godekowski een onschuldig iemand was. En maar het punt is dat hier duidelijk sprake was van uh, selectieve rechtsvervolging. Een politieke uh, afrekening, uh, kan je ook zeggen. Ja, ja het was uh, uh, een, poli een, een politieke afrekening in de gedaante van een, een, een proces wegens uh, diefstal of corruptie of wat het dan ook was. Nou, is en die... dat is, in, in Rusland is dat heel gebruikelijk. En is hij vervolgens in die strafkampen waar hij heeft gezeten, is hij daar goed behandeld? Weten we daar iets van? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik eerlijk gezegd niet... maar mijn idee is, ik, ik vermoed eerlijk gezegd... dat ze hem toch wel, uh, uh, moet ik het zeggen, iets... iets uh ...specialer hebben behandeld dan de gewone gevangenen. Ja. He, want uh, dit was natuurlijk toch iemand die in het Westen heel veel aandacht kreeg. Zijn zaak uh, hield ook Westerse politici en mensenrechtenorganisaties bezig. Amnesty, had hem, Amnesty International had hem uitgeroepen tot gewetensgevangenen. En uh, ja, dan wil je denk ik als Russische overheid toch niet... ...dat hij op een bepaalde dag zomaar opeens dood op de vloer van zijn cel ligt. Ja, en hij, en, was, en, hij uh, was heel principieel, hè? want hij heeft de mogelijkheid gehad volgens mij... ...2003 om uh, Rusland te kunnen verlaten. Daar heeft hij geen gebruik van gemaakt. Ja, nee, kijk, diverse van die andere mensen, van die andere oligarchen die hadden al uh, vrij snel toen Poetin aan de macht kwam... de benen genomen naar het Westen. Uh, in, in zijn geval, hij werd in 2003 uh, in, in uh, de herfst, meen ik, uh, gearresteerd. Uh, die arrestatie van hem, dat, dat zat er al een hele tijd aan te komen. Hè? Dus er hebben mensen tegen hem gezegd... van nou ja, moet jij ook niet uh, naar het Westen gaan... Uh, en, en, en, en eventueel wat zakken geld meenemen. Uh, maar hij heeft dat niet gewild. Hij heeft een heel uh, principieel standpunt ingenomen... en hij zegt, uh, nou ja, ik uh, ga voor mijn uh, uh, overtuigingen en voor wat ik doe ga ik uh, eventueel de gevangenis in. Nou, dat heeft hij gedaan. Ondertussen aangekomen in Duitsland. Zal hij ooit terugkeren naar Rusland? Of is het onderdeel van de deal dat hij niet meer terugkomt? Uh, nou ja, als je kijkt, als je kijkt naar het uh, verleden... Hè, dus uh, de, de, zijn... zijn uh, hij is naar Duitsland, doet heel sterk denken aan Solzhenitsyn... die uh, in de jaren zeventig uit Rusland werd gezet... en ook naar Duitsland ging in eerste instantie. Um, als je het uh, Poetin in zijn, in zijn ziel kijkt... dan denk ik dat Poetin het liefste zal hebben... dat uh, Ghodorkovsky ergens in het buitenland... Uh, van zijn uh, welverdiende rust uh, gaat genieten. En dus, uh, maar ik weet, ik weet niet wat, uh, wat hij verder van plan is, wat Poetin van plan is. En uh, ook wat, wat, wat is de, uh, de gemoedstoestand van Ghodorkovsky? Wil hij nog politiek actief worden in Rusland? Dat zal uh. Poetin zeker niet zien zitten. Nee, misschien spreekt hij snel daar in Duitsland. Meneer de Jong, ik dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Ernst Janssensteur, steur die mag nooit meer aan de slag als neuroloog. Niet in Nederland, maar ook niet in het buitenland. Dat is de uitspraak van het Medisch Tuchtcollege... in een zaak die door vijf oudpatiënten was aangespannen. Verslaggever Roel Pauw was bij de rechtszaak. Roel, is dit de zwaarste straf die hij kon krijgen? Ja, dit is zonder meer de zwaarste straf die het Medisch Tuchtcollege... een arts en dus ook Janssensteur steur kan opleggen. Schrappen uit het artsenregister en hem uh, ook al bij voorbaat schorsen. Mocht hij ooit nog eens van plan zijn om uh, zich ergens te vestigen als arts... Nou, met deze sanctie wil het college ervoor zorgen dat hij nooit meer ergens aan de bak komt. En nou zou je zeggen, deze man kan al royaal met pensioen. En dat is ook helemaal waar. Ik geloof dat hij 77 is. Maar begin dit jaar werd hij nog ergens betrapt terwijl hij werkzaam was in een Duits ziekenhuis. Ja, En de motivatie van de rechters? Nou, dat is vooral het feit dat hij deze vijf patiënten die hun beklag hebben gedaan bij het Medisch Tuchtcollege... heeft opgezadeld met het idee dat ze een afschuwelijke hersenziekte hadden en dat hij ze daarvoor ook jarenlang medicijnen heeft laten slikken... die ze helemaal niet nodig hadden... maar waar ze wel allerlei akelige bijwerkingen van hebben ondervonden. Nou, daar komt dan nog bij dat hij tegen beter weten in... heeft vastgehouden aan die diagnoses die hij had gesteld... ook al zeiden bijvoorbeeld collega's of onderzoeksresultaten... dat er iets anders aan de hand was... En uh, daardoor heeft het lijden van zijn patiënten ook nog eens heel erg veel langer geduurd dan nodig was. Ja, en dan was er nog iets wat tijdens die rechtszaak naar boven kwam. Zijn verslaving, zijn verslaving aan slaapmiddelen, aan antidepressiva. Is daar in de uitspraak ook op ingegaan? Ja, zeker. Dat vond het Tuchtcollege ook heel ernstig, omdat het volgens de uitspraak... Uh, ...van het college zeer aannemelijk is dat het geklungel van Janssen Steur... ...want ik denk dat je het wel zo mag aanduiden... ...in elk geval voor een deel het gevolg moet zijn geweest van zijn verslaving. Nou ja, en alles bij elkaar kwam Alex Smit... ...dat is de voorzitter van het Tuchtcollege... ...maar tot één conclusie en dat is de volgende. Dit brengt mee dat het onverantwoord is... ...verweerder verder als arts werkzaam te laten zijn. En die vijf klagers die het spel op de wagen hebben gebracht... ...die het hebben aangespannen, hebben die al gereageerd? Ja, die zijn ontzettend blij. Direct na de uitspraak vielen ze in met Drost. Dat is de letselschadespecialist die hun zaak heeft gevoerd in de armen. Veel bedankjes aan zijn adres. Omdat hij er jaren en jaren aan getrokken heeft. Ik ben zo ontzettend blij. dat ja, De eerste slag, die hebben we gewonnen. En het gaat niet alleen om ons vijven. Maar hier is nu wel heel duidelijk dat het dus gewoon echt allemaal heel fout is gegaan. Ja. En ja, ik ben heel blij. Heel blij. Fijn ik vijf. ga hele feinlijkheidsdagen krijgen. Ja, dat was mevrouw Prins die van Janssen-Steur ooit de diagnose MS heeft gekregen. Wat niet klopte. Uh, en hij heeft daar heel veel, uh, zij heeft daar heel veel ellende van gehad. Nou, en daarna heeft ze ook nog jaren moeten verdragen dat de man die haar dat heeft aangedaan onbestraft bleef. Maar ja, nu is hun kwelgeest, want ik denk dat ze dat zo ervaren, definitief onschadelijk gemaakt. Dankjewel Roel. Rijnland Zwaan op de weg. Vrijdagmiddag voor de vakantie. Is het druk? Nee, dat valt juist mee. Veel mensen hebben toch uh, al vrij. We merken het de hele week eigenlijk al. dat het vooral 's middags' relatief rustig is op de weg. Maar er gebeurden toch een paar ongelukken. Uh, vooral op de A10 West is het uh, misgegaan. Bij de Koentunnel is een ongeluk over de kop gevlogen. In de tunnel zelfs. En dat veroorzaakt een lange file op de A10 Noord. richting Den Haag. Omrijden, dat kan het beste via de A10 Oost. Verder staat het enige lange file verder in het zuiden op de A2. Naar Maastricht, tussen Maastricht-Aker Airport en Knoopend Kruisdonk, 7 kilometer. We gaan op zoek naar het kerstgevoel, want dit uh, is tenslotte voor het kerstweekend. Ja, kijk, kijk, daar horen we al een beetje kerstgevoel. Marcel Bril is naar Rotterdam toegegaan. Marcel, kinderstemmetjes. Ja, dat zijn er zo ongeveer 230 kinderstemmetjes, begeleid door een uh, zangeres. En ja, je kent het liedje wel, hè. Jingle bell, jingle bell, een de... Ja, je mag meegezongen worden. Ja, er wordt nu er geoefend, want uh, zo dadelijk uh, vindt de officiële start van uh, de kerstperiode hier in Rotterdam plaats. Dan uh, komt de burgemeester voor het stadhuis van Rotterdam Nicole Singel. En dan zal hij op een knop drukken om de lampen uh, aan te steken van een gigantische kerstboom. Die hier uh, voor mij staat een echte een cadeau vanuit uh, Oslo. Een uh, echte, dat ruik ik. Zo'n grote Noordman. Ja, ja zo'n hele grote hij heeft wel wat kale plekken, maar hij ruikt wel echt naar uh, dennergeur Dus ja, dat uh, gaat hier straks gebeuren. En die uh, kinderen die gaan het dan uh, opvrolijken met uh, wat ze nu aan het oefenen zijn. Nou, dus uh, hier gaan ze proberen om de kerstfeer alvast op deze vrijdagavond... Ze proberen om over je te heen te komen hoor. Ja, en je begrijpt Bert, bij kerst hoort ook kerst inkopen. Zojuist ben ik, voordat het ze gingen oefenen, de jongens en de meisjes, ben ik even de stad ingegaan. Daar zien jullie ook niet ver vandaan. Heb ik naar de kerstinkopen gevraagd. Nou, en ik merkte dat er een heleboel mensen waren die al cadeautjes hadden gekocht. En die waren al geslaagd, zoals ook deze jonge dame ja zeker kijk maar. Dat uh, zijn, dat zijn vier wat... tasjes. Het zijn heel wat tassen, ja. Allemaal voor jezelf? Nee, nee, nee. Eigenlijk heb ik niks voor mezelf gekocht. Cadeautjes? Ja, allemaal cadeautjes. Klopt. Dus jij viert kerst met cadeautjes? Nee, ik vier kerst met de familie. En die krijgen cadeautjes. Zou dat het belangrijkste samen zijn met de familie? Ja, vind ik wel. Ja, ik vier het niet omdat ik per se heel veel geld wil uitgeven. Maar... Uh... Ja, omdat je elkaar allemaal weer ziet. En allemaal kunt eten en gezellig kunt bijpraten. Echte gezelligheid. Wat voor cadeautjes heb je gekocht? Mag ik eens in je tasje kijken? Ja, dat mag. Dit zijn allemaal heel veel verschillende dingen. Bordjes zie ik. Bordjes. Plastic botjes. En boeken. Oh, dat is een flinke inkoop Ja, dat, uh, ik doe alles in één keer, want we denk ik van. Nu is alles binnen. Nu is alles binnen. Nu kan ik weer gerust hard naar huis. Fijne kerst. Dankjewel. Ik ben benieuwd of ze nog andere kerstliedjes kennen. Maar goed, dat gaan we straks horen. Want na vijven komt hij terug. En dan is de echte uitvoering. Marcel Bril dus in Rotterdam. Marco Verhoef. Zal dan een beetje mee te zingen? Ja, ik ben we hebben helemaal geen kerststemming. Ja. Vanmorgen heb ik al in een kerstmannenpak rondgelopen. Dus, uh, oh jee. Het helemaal goed. Oh jee, Marco. Er zijn foto's ik, van. Ik wil het niet zien. Zeg eerst even het weer van vandaag. Het is lekker weer. Niks mis mee. Ja, het was prachtig. De zon scheen eigenlijk overal. Vrijwel ongehinderd. Misschien wat vriendelijke wolkjes aan de hemel. Maar geen neerslag. Ja vroege ochtend nog een buitje ja. maar dat verdween allemaal dat was in het noorden van het land en ook daar is het prachtig weer geworden temperaturen nou net iets boven normaal maar ja dat is gewoon prima natuurlijk 7 graden 8 graden hier en daar en op zich nog niet te veel wind maar ja, we hebben het er gisteren ook over gehad. We zitten in een wisselvallige periode. Precies. Hè? Dus de vraag: blijft het zo? Ga jij ontkennend beantwoorden? Uh, in, je mag bijna weer, man. Worden oh, ja, bed, inderdaad. Nee, het gaat uh, rap veranderen. Uh, overigens, uh, na nou, rap morgen. Hè. Uh, aan het eind van de nacht dan is het eigenlijk overal bewolkt geraakt. En in de nacht valt er in het noorden en westen van het land al wat regen. Voordat die bewolking en die neerslag er is, koelt het nog eventjes af. Tot een graad of drie. Het oosten misschien twee. één graad boven nul. Maar in ieder geval geen vorst. En aan het eind van de nacht lopen de temperaturen daar ook langzaam op. Dan is het overal bewolkt morgenperiode met regen de meeste regen valt in het noordwesten van het land en in het zuidoosten blijft het dan een groot deel van de ochtend en misschien ook nog wel een deel van de middag droog maar er komt een eerste dag dan later op de dag. Ja. ja, en dan het weerbericht. Ja, dit weerbericht ho, ho, ho, ho. Nee! Ho, ho, ho, ho. had ik er een grote bel bij. Ja, nou ja het blijft wisselvallig. We dus... zeggen ho, ho, ho en dan moet je ophouden. Dat okay, weet je zo. Okay, nou Kijk okay, door, hoor, ik. zeg maar stop. <laughs> um, de kerst, ja, de wind gaat in ieder geval afnemen voor de kerst. De 24e hebben we te maken met veel winter, lage drukgebied met ook nog eens veel regen. Eerste kerstdag bewolking en nog wat regen. En tweede kerstdag klaart het dan af en toe wat op. Zou het misschien wel eens droog kunnen zijn en dan gaat de temperatuur ook wat omlaag. De 24e is het 11 graden, en de 26e zitten we op een graad of zes. Middags. Ho, ho, ho, dan zeg ik het maar, want ja, die kerstman van tegenwoordig... heb ik een pak alweer uitgetrokken. Moet je nog oefenen. <laughs> Dankjewel, Marco. Marco of roef was dat. Goed, naar een heel soortige muziek. Ryan Shaw hebben wij voor u. It gets better. You know, some people just don't realize that, you know... When it's, when it's real, you know, it don't go bad. It just, it just gets better. beter. Enjoy. It gets better. Hoe gek is Nederland? Met deze titel begint het Universitair Medisch Centrum Groningen een onderzoek naar de psychische gezondheid van de Nederlanden. Vandaag is die website hoegekis.nl gelanceerd waarop je mee kan doen met het onderzoek. Initiatiefnemer van het project is hoogleraar psychiatrie Peter de Jonge. Goedemiddag. Goedemiddag. Professor, waarom dit onderzoek? Um... Nou, er is veel uh, discussie geweest over de DSM in het afgelopen jaar. De, DSM? De, de, de, het handboek of de Bijbel van de Psychiatrie. Ah. Um, nou ja, daar staan allemaal stoornissen in. Ja. Uh, beschreven. En als je nou goed om je heen kijkt in de Nederlandse bevolking... dan zie je eigenlijk dat al die stoornissen zich in allerlei gradaties voordoen. Ja. Dus je bent niet depressief of niet. Maar een heleboel mensen die zitten daar een beetje tussenin. Die hebben wel eens gevoelens van somberheid of, of wat dan ook... Uh, met ADHD zie je dat ook. Van sommige kinderen zijn extreem druk, sommige zijn een beetje druk. En wat ik met dit project uh, wil laten zien... is dat al die gradaties eigenlijk allemaal bestaan. En dat we een maatschappelijk debat moeten voeren... over wat vinden wij nou eigenlijk met z'n allen gek en niet gek. Iedereen is eigenlijk een beetje uniek gek. Dat denk ik wel, ja. ja. En die website, daarmee wilt u gewoon aan mensen uh, vragen sturen... en die moeten ze dan invullen? Dat klopt. Uh, zodra we genoeg mensen hebben die vragenlijsten hebben ingevuld... dan gaan we uh, analyseren en zien of er bepaalde subgroepen van mensen... te identificeren zijn die nogal op elkaar lijken. Ja, want de vraag is namelijk, wat schieten we er uiteindelijk mee op? Want uh, ADHD, dat staat dan voor alle dagen heel druk, zeggen ze wel eens. Ja. Uh, maar dan ben je niet alle dagen heel druk. Nee, nou ja, waar, waar ik naartoe wil is um, kijken van... Uh, kunnen we niet de regie van... Uh, van, uh, het oplossen van psychische klachten meer weer in de handen van mensen zelf leggen. Dus van als een kind bijvoorbeeld heel druk is of als iemand heel somber is... wat kan iemand daar nu zelf aan doen zonder uh, meteen naar de GGZ te gaan? Ja, en zonder dat meteen aan allerlei soorten van pilletjes terechtkomt. Precies, dat, dat zit er ook achter. Ja. Uh, ik denk dat het veel belangrijker is dat iemand zelf een gevoel krijgt... voor. Als ik dit doe, dan worden mijn klachten erger. Als ik dat doe, worden mijn klachten minder erg. Dus misschien moet ik wel wat meer van dat ene doen. Ja, en eigenlijk wilt u een soort leren van wat mensen al zelf doen... voor andere mensen weer. Ja, dat klopt. Ja, dat is helemaal het doel van uh, hoegek Ja, precies. En daar kunnen de mensen naartoe. U geeft daar zelf ook nog een uitleg bij, uh, zag ik uh, op de website uh, staan. Hij is nu gelanceerd. Zijn er al veel reacties binnen? Ja, ik uh, heb niet een heel actueel overzicht, maar uh, het lijkt allemaal heel voorspoedig te lopen. En uh, we, we mikken wel voor op uh, nou 10.000 mensen, dan ben ik heel tevreden. Ja, en wanneer moet het uh, afgelopen zijn? Wanneer bent u klaar? Nou, ik hoop dat het uh, binnen, uh, binnen een maandje of twee al klaar is. Dan kunnen wij aan de slag en dan, kunnen wij, dan gaan we daar hele mooie plaatjes van maken... om te laten zien uh, welke gradaties er allemaal leven in de Nederlandse bevolking... En heel gek, we zijn aan het eind van het gesprek gekomen. Flauwe. Meneer de Jonge, ik dank u wel, <laughs> hoor. Peter de Jonge, hoogleraar psychiatrie, was dat. Universiteit Groningen. hoegekis.nl, dat is de website waar u het allemaal op kunt nalezen... en mee kunt doen, ook aan dat onderzoek. We hebben nog meer nieuws. Na vijf uur. Nieuws krijgt een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden... Geen conclusies aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden... zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Er is zoveel meer aan de hand in de taal. Maar die hebt de tabakken. Miertje lakken doet. Dat halve. Radio 1 krijgt een taalprogramma. Actueel. Informatief